1 uur. De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De renners zijn begonnen aan de vijfde etappe in de Tour van de Rouen naar Saint-Quentin. Over 196,5 kilometer. Hoogste score tot nu toe in de nieuws- en sportquiz is 140. De kandidaat van vandaag heet Rick van Middendorp. Aan eerst het NOS-nieuws. Hier is Dorald Megens. De klokkenleidersorganisatie Wikileaks is begonnen met de publicatie van meer dan 2 miljoen e-mails van onder meer de Syrische autoriteiten. De Syria Files, zoals Wikileaks de publicatie noemt, bevatten ook e-mails van Syrische bedrijven en buitenlandse bedrijven die zaken doen met Syrië. De e-mails zijn verstuurd tussen 2006 en 2012 en zijn afkomstig van 680 instanties. Wikileaks zegt dat de berichten vernederend zijn voor zowel Syrië als de tegenstanders van het Syrische regime. Net als bij eerdere lekken werkt Wikileaks samen met internationale media. De komende maanden zullen onder meer de Duitse publieke omroep ARD... en het Amerikaanse persbureau AP over de Syria-files schrijven. Ook lokale media in de regio van Syrië, zoals Libanon en Egypte... krijgen toegang tot de documenten.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 Dus uh, het tijdstip komt nooit gelegen. Uh, ze hadden kunnen wachten dit bekend te maken voor mij na de Lunch te Spelen. Maar dat betekent dus dat ik uh, het nog korter van, te van tevoren weet. Dus uh, het tijdstip is nooit goed, maar ik ben wel heel blij dat ik het nu alvast weet. Gregory Sedok, de topsportselectie werd in 2003 opgericht om sporters de kans te geven hun werkzaamheden bij defensie te combineren met een topsportcarrière.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 Vanochtend meldt het Noord-Hollands Dagblad dat Nunez tot drie jaar geleden bijna 2200 berichten op het forum heeft achtergelaten. Ze zou onder meer hebben geschreven dat alle moslims terug naar het land van herkomst moeten worden gestuurd. En ook zou ze over antifascisten hebben geschreven. Laat maar komen die ondervoede lijkwitte krakertjes, ik maak Duitse worst van ze. Nunez spreekt tegen dat die berichten van haar zijn. Op het beursplein in Amsterdam is afgelopen nacht een bronzen beeld van een stier neergezet. Het beeld weegt 2,5 ton en is er neergezet door de Italiaans-Amerikaanse kunstenaar Arturo di Modica. Hij wil er een positief signaal mee afgeven in slechte economische tijden, zegt zijn Nederlandse woordvoerder. Think positive, together we will go up. Oftewel opwaarts. En een boel is een enorm krachtig dier en die pakt zijn plooi eigenlijk met zijn boels van beneden en die gooit hem omhoog. Oftewel ja, weet je wel, hup. Uh, Krachtig en, uh, en positief. Ja, de gemeente Amsterdam zegt het een positief idee te vinden... maar wil wel dat het beeld vandaag weggehaald wordt. Morgen is het plein verhuurd en dan staat het in de weg. Wie het beeld gaat takelen is nog niet duidelijk. In 1989 plaatste de kunstenaar zo'nzelfde beeld... bij de New York Stock Exchange. Het weer wisselend bewolkt, vooral vanmiddag in het hele land pittige regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel- en windstoten. In Zeeland wordt het 22 graden, in het oosten mogelijk 27 graden. Morgen opnieuw buien en minder warm. Awb verkeersinformatie viel op de A2 vanuit Eindhoven naar België. Tussen Meersen op het Europaplein vier kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer met Jurgen van den Berg en Pionde de Graaf. Nou, het is uh, toch wel enigszins slaapverwekkend, terwijl wij <lacht> een beetje de vislucht ruiken. Ik dacht nog van lekkere brede baan. Ze komen, ze komen, ze komen eraan. Ik zat eigenlijk bij Cavendish en uh, Rijnshow in de buurt. Ik dacht, nou, ik zit hier prima. Voor Mark Kevindisch is het over en uit. Het is een achtbaan. Ja, het was wel echt een nasty crash. Toch weer een trekje hoger. Nou, vallen, dat wij nooit, maar uh, die nervositeit... Het is de vijfde etappe in de Tour 2012. Parijs is niet ver. De redders komen onderweg geregeld afslagen met de rot Parijs tegen. Maar uiteindelijk gaat het in een vlakke rit naar Saint-Quentin. Gio Lippens, natuurlijk uh, blijven we de berichten over de doping en, uh, en de bekentenissen volgen. Maar eerst maar eens even de koers. Ze zijn van start gegaan, allemaal? Ze zijn allemaal van start gegaan vanochtend. En inmiddels zijn er ook alweer vier man vertrokken uit het peloton. Oertassoen, Gijzelink, Simon en Ladanjou. Geen Nederlander erbij. Ze zijn nog maar net vertrokken. 12 kilometer onderweg voor een etappe. Die, ik kan het nu al voorspellen, in een massasprint gaat eindigen. Op weg met Tour de France. Jeudi, 5 juillet. 5e etappe, Rouen, Saint-Quentin. Listen to the v, like a song, in my head, head like a bomb doll, to the v. I'm a song, a buzzing in my okay. head, head, head, I could bum down. Twigs and twigs and twigs and twigs and twigs and twigs and twigs and the soul, twigs and and and and I'll beat up a, a song song, present in my head, my head like a bomb don't But listen to the beat, a beat up a song, song, buzzing present in my head, my head like the bomb don't We're standing alive, with a kick keep go five, we keep going on the Like one big flop, don't the soul. One habit club. I see my song and I'm a rockin', burnin' up with a the blood, feel like to the beat. Beat of the sound song, song present in my head, and head like a down. Listen to the beat, the sound song, song present in my head, and head like a down. Beat, beat the sound song, song present in my head, my head like a bomb, down. Listen to the beat, beat, beat the sound song, song present in my head, head like a bomb, down. Now we standin we're standing alive, but with a king fire, king Mano Negra, King Kong 5. Illegale praktijken, zo noemt de PVV-leider Geert Wilders... de directe steun aan Spaanse banken in nood. En hij zei dat in een eurodebat in de Tweede Kamer. In Den Haag is politiek verslaggever Peter Blok. Peter, wat is de belangrijkste kritiek van Wilders? Ja, dat die uh, directe steun aan uh, noodleidende banken in Spanje... absoluut niet kan uh, en mag, zegt hij, want dat was toch zeker niet de afspraak... Want uh, de banken die zouden alleen gered kunnen worden via de landen, via de hoofdsteden, via de regeringen. Maar Rutte is volgens uh, Geert Wilders in Brussel bezweken voor de maffia, zegt hij zelfs. Om uh, toch die directe steun aan uh, noodleidende banken te gaan geven. Luisteren we naar Geert Wilders. Mafiapraktijken, ja zeker. Ik hoorde het nog vorige week vrijdag van nee, was het uh, op de top dat men van Italië en Spanje niet kon praten over een groeipact totdat ze onze centen hadden. Totdat ze hadden geregeld dat er rechtstreeks geld naar Spanje gaat. Ja, dat zijn mafiapraktijken. Dat zijn het zeker. Ik neem daar geen woord van terug. En die verklaring is niet alleen volgens de PVV... ook volgens menig jurist in strijd met het verdrag. Ja, en dus uh, moet er wat uh, gebeuren. En dit uh, mag niet, Wilders is natuurlijk al een hele tijd bezig om uh, op de rem te trappen. Ja, en dat past ook allemaal weer in, in zijn verkiezingscampagne. Anti-Europa en uh, onze euro's, ja, die zijn van ons... en die mogen zeker niet naar Spanje en Italië. Heeft premier Rutte al gereageerd? Ja, hij vindt dat hij uh, altijd nee kan zeggen... en dat de Eerste en Tweede Kamer uiteindelijk het laatste woord hebben. Voorzitter, wat ik de heer Wilders wil toezeggen... is dat wij heel goed zullen bezien, in overleg ook met de andere leden... van de Europese Raad, uh, en op basis van gedegen juridisch advies... of nou wel of geen uh, verdragswijziging nodig is. Maar wat ik belangrijker vind, is dat we volgens mij materieel het eens zijn... de heer Wilders en ik, namelijk dat ongeacht de vraag of er een verdragswijziging nodig is als uitkomst van het in de eerste plaats juridische debat, dat in ieder geval de inzet van dit instrument altijd goedkeuring behoeft van de Tweede en Eerste Kamer. Ja, maar goed, kan dat wel, want als banken in nood zijn, ja, dan moet je snel handelen. Maar in ieder geval heeft Rutte toegezegd dat, dat hij altijd even langskomt om handtekeningen van de Tweede en Eerste Kamer. En Peter, hoe verloopt het debat verder? Ja, nou, het is een echt verkiezingsdebat. Het is natuurlijk ook de laatste kans voor alle partijleiders... om premier- en VVD-leider Mark Rutte flink aan te vallen... nog een laatste tik te geven. Dat doen ze dan ook allemaal. De premier, het is een premier met twee gezichten. In Brussel maakt hij afspraken. In eigen land doet hij alsof er helemaal niets van klopt... dat hij er ook helemaal niets mee te maken heeft. Nou, en zelf ontkent Rutte dat natuurlijk, ja. Goed zo, nou, uh, jij blijft het, het volgen, dat debat daar in de Kamer. Peter Blok was dat, vanuit Den Haag. Gio Lippens, is het uh, peloton opgeschrikt door de rel uh, rond die vier voormalig ploeggenoot van Lance Armstrong? Kan je dat merken? Ja, dat... Dat zijn ze wel degelijk. Want vanmorgen bij de start. We waren daar zelf niet, maar veel van onze collega's waren er wel. Steven Daleboutje, Jeroen Wilaat. En die hebben toch wat rondgevraagd. En dan blijkt toch wel dat iedereen daarover praat. En dat het behoorlijk druk was bij de bussen van met name Garmin, BMC en Omega Pharma. Want dat zijn de betrokken renners. Hè? Nou, nog maar even kort samengevat: Zebriski van der Velde, Hinkepie en Leipheimer. En Jonathan Vortels, op dit moment de teammanager van Garmin. Dat zijn mensen die zouden gaan getuigen tegen Lance Armstrong die dopinggebruik ook zouden hebben toegegeven in het verleden. En uh, dat doen ze allemaal om dan in ruil daarvoor ja, strafvermindering te krijgen. Het zijn een soort kroongetuigen. Dat gebeurt wel vaker natuurlijk in de rechtspraak. En uh, dan zouden zij pas vanaf september, en dat gaat dan om die vier actieve renners, geschorst worden voor een half jaar. Dat is natuurlijk een schijntje als het gaat om dopinggebruik is allemaal gericht om uiteindelijk waterdicht bewijs te krijgen en het net te laten sluiten om Lance Armstrong. Er is Amerikaanse dopingagentschap, USADA, is er veel gelegen om Armstrong uiteindelijk definitief te ontmaskeren. En ja, natuurlijk is dat verhaal het verhaal van de dag daar bij de start. Steven Dalebout, onze collega, die ging er op zoek naar de betrokkenen voordat ze vertrokken uit Rouen. Het is nog rustig, een krappe anderhalf uur voor de start in Rouen, aan de borden van de scène, de laatste wagens van de reclamekaravaan vertrekken en zometeen zullen daar de bussen zijn. De journalisten staan al te wachten, vooral op de bus van Garmin, want daar is Jonathan Volters ploegleider, hij is genoemd in het verhaal en daar rijdt David Sebriski en ook Christian van der Velden. Die eerste bussen druppelen binnen en het is duidelijk dat het verhaal is aangekomen. Het verhaal van Raymond Kerkhoffs, journalist van de Telegraaf. Hij staat de internationale media te woord. Waar hij normaal al het schrijft over wielrennen, wordt hij nu zelf geïnterviewd. Nu zien we dat de bussen met de riders are uh, arriving. Uh... Het is ruim een uur voor de start en de volgers van de Tour de France willen weten: is het verhaal waar? En zo ja, wat zijn de consequenties? De bussen zijn er nog niet allemaal, maar wel die van BMC. Hinkepie zit nog lekker in de bus en ploegbaas Jim Okovic komt dan naar buiten. De journalisten doen een soort van rugby scrum om een plekje te verwerven en om het statement van Okovic op te vangen. Hey, Well, uh, we as a team don't don't give comments about media stories that are written. Dat we geen no informatie nou, Veel wijzer word je daar in ieder geval niet van. En ook George Hinkepie zegt even later niet al te veel in zijn statement. Het gaat over van alles behalve over de kwestie van vandaag. De kwestie die in de Telegraaf vandaag werd bekendgemaakt. George, uh, Jim, ik begrijp dat je geen no officiële woord hebt gegeven. Maar heeft George je een indicatie gegeven of hij een evidences heeft gegeven? We zijn niet op een media stories Oké, dat is ik denk. Inmiddels is ook bekend dat de baas van de Tour de France, Christian Prudon, vanochtend bij Garmin is gesignaleerd. En dus is het afzakkerstroom afwaarts naar die Garmin-bus. Maar voordat je daar dan bent, kom je langs Levi Leipheimer bij uh, Omega Pharma Quickstep... Hij gaat ervoor staan, doet zijn armen over elkaar. Zegt: Kom maar op met die vragen. En antwoordt vervolgens op elke vraag met de twee woorden: No comment. Geen commentaar. Dan maar naar de bus van Garmin. Daar zitten dus drie beschuldigden in: Jonathan Walters, de baas van de ploeg. Die altijd schoon wielrennen predigt met zijn Garmin-ploeg. En David Sebriski en Christian van der Velde. Het komt tot een officieel statement van Jonathan Walters: Oké, okay, onze sole focus it's Slipstream Sports. We created because we wanted to create a team where cyclists could compete 100% clean. Wolters haalt er wat uh, oude doelstellingen van de ploeg bij. En eigenlijk nou, wel het meest interessante wat hij zegt, dat is aan het einde. Hij ontkent het verhaal van de zes maanden straf. Dus hij zegt dat de renners zes maanden gestraft zouden zijn. Dat is absoluut niet waar. is Also, just as a final statement. The report of any six month suspensions is completely untrue. And if you would like any further confirmation of that, I invite you to contact the US Anti-Doping Association. Wat eigenlijk het enige weetje wat er vanochtend bij de start wordt opgedaan, want op andere vragen wordt niet geantwoord. Jonathan, you can't, Jonathan. For what reason was Mr. Predum this morning in your hotel? There just going to go to the start. En dus vertrekt het peloton uit Rouen veel vragen achterlaten. Ja, één vraag zou dan misschien zijn beantwoord. Die zes maanden dat is volgens Jonathan Volters niet waar. De rest houdt zijn mond dicht. Geen antwoord op de vragen. Ook niet bij George Hinkepie. En de laatste die uit de Garmin-bus vertrekt... naar de start, Christian van der Velden. Christian, wat is to story? Christian, tough, Grote stilte was dat, Christian van der Velden. Uh, ja, we blijven daar natuurlijk achteraan gaan. Uh, misschien druppelen straks nog wel wat reacties binnen. Maar Gio, de koers, hoe is het daar? De koers, ja, ook altijd belangrijk. Drie minuten en 15 seconden voorsprong op het peloton. Oertassoen, Gijzelink, Simon en Ladanjoes. Het is het gebruikelijke beeld in de etappe die dus afgaat op een massasprint. We moeten trouwens een beetje oppassen, want het weer wordt snel slechter. En wij krijgen zojuist via de organisatie, via de ASO, te horen dat er mogelijk storm op komst is. Als ze dat maar letterlijk bedoelen en dan niet het hebben over storm in het peloton. En trouwens, laten we even alles relativeren wat vandaag misschien wel het nieuws is, wat het hardst is aangekomen in het. Peloton is de dood van die 30-jarige wielrenner uit België van Rob Goris. Veel renners die hier rondrijden kennen hem. Hij was gisteren te gast bij de Vlaamse televisie in het live-programma Vive le Velo. En uh, vannacht is hij in een hotel in de buurt van Rouen overleden. En dat, dat komt pas echt hard aan. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Nieuws en sportvis. En die spelen we vandaag met Rick van Middendorp. Die komt uit Putten. Hij is 36 jaar. Hartelijk welkom. Dat komt. Uh, u staat s morgens op en dan? Dan ga ik naar mijn werk. En dat is? Uh, projectleider in de afbouw. In de afbouw? Ja, in de bouw, maar dan een subgedeelte ervan, de afbouw. En dat is zeg maar echt uh, ja, de vroeger, laatste. Uh, wanden. Precies, de laatste puntjes op die en dan ja. is het klaar. Ja. ja, als wij geweest zijn dan. Uh... En hoe is het in de bouw op het moment? Het kan beter. Hij schudt zijn hoofd. We, ja, dan? nou ja, kijk, wij, wij zijn een klein bedrijf dus. We kunnen het nog, uh, nog goed redden, maar ja. ja, maar u merkt het wel, de crisis. Ja. Uh, dus die 300 euro is wel welkom. <laughs> Altijd. <laughs> 140 <laughs> punten hoogste score uh, ja. tot nu toe, dus dat is nog wel even een opgave. Maar we gaan Lekker. toch kijken hoe ver uh, je komt. Eerst maar eens even de nieuwsfactor bepalen. Well, I would like to add my congratulations to everybody involved in this tremendous achievement. Uh, for me it's... Uh, uh, Really, an incredible thing that has happened in my lifetime. Not only in your lifetime, Peter. not in your De zoektocht is volbracht. Het Higgs-deeltje lijkt, lijkt echt te bestaan. In welk jaartal voorspelde de Britse natuurkundige Peter Hicks, U hoorde hem net. Het bestaan van het deeltje waarvoor nu het bewijs is geleverd. Poeh, ik geloof rond 66. 1966. Dat is op, rond 66 klopt, maar het was 1964. 64 werd uh, het Higgsveld voorspeld door de Brit Pieter Higgs. Vraag 2. Het Higgsdeeltje is gevonden in de superdeeltjesversneller van CERN in Genève, in Zwitserland. Hij geldt als de heilige graal van de natuurkunde, omdat het deeltje de bijzondere eigenschap heeft dat het iets essentieels geeft aan andere elementaire deeltjes. Wat geeft het Higgsdeeltje aan andere deeltjes? Massa. Dat is goed. Dan gaan we naar de derde vraag. Dat is een sportvraag. Robin van Persie zal zijn contract bij Arsenal niet verlengen. De Nederlandse spits heeft wel nog een verbindenis... tot medio welk jaartal bij de Londenaren? 2013. Dat is helemaal goed. Vraag 4 volgens BBC-radiopresentator Ian McGarry... tekent van Persie binnen twee weken bij welke Engelse voetbalclub... waar hij in slordige 280.000 euro per week zou gaan van opstrijken. Uh, City. Dat is goed.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 Ik dacht Lisbeth Spies. Mm -mm, nee, het antwoord is Ineke van Gent. Okay. Voor Ineke van Gent van GroenLinks wordt het uh, niet alleen een hele lange dag met heel veel debatten. Het is ook haar laatste Kamerdag. Okay. Vraag 6, vanochtend is er een debat. En vannacht rond, vannacht rond twee uur zal Ineke van Gent opnieuw een motie indienen. Dat zal haar laatste worden. Daarvoor tekent zich een duidelijke meerderheid af in de Kamer. Zeker nu ook de VVD die motie steunt. Waar gaat die over? Geen idee. 1 januari 2013 zou wat niet meer moeten bestaan, volgens die motie. Geen idee. Nee. Weigerambtenaren gaat het over. Ambtenaren die weigeren om mensen van hetzelfde geslacht te trouwen. U kunt uh, bij de volgende vraag, vraag 7, uh, nog wel wat punten verdienen. Vier, hè? vier, <laughs> vier punten zou kunnen, maar dan uh, moet u de aanwijzingen meteen begrijpen. Um, zullen we dat maar gaan doen? Ja, u weet we doen, hoe hè? het werkt, hè? <laughs> ja, ja, ja. Uh, laten we gaan uh, naar de aanwijzingen. en is... De vraag is... Wie bedoelen wij? Het gaat dus om een persoon. 4. Ik heb een historische handdruk op mijn naam staan. 3. Ik was een van de winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede. 2. Alexander Litvinenko. Ja, volgens mij was dat, uh, hoorde dat nog bij de drie punten. Als ik uh, ja, de jury knikte, uh, heel driftig, dat hoorde nog bij de drie punten. Uh, voor twee punten uh, was de aanwijzing Alexander Litvinenko... zou net als ik ook slachtoffer zijn. En voor één punt mijn weduwe wil dat mijn lichaam wordt opgegraven... omdat ik zou zijn vergiftigd. Het antwoord is inderdaad Yasser Arafat. We komen op een totaal van zes. Daarmee gaan we dus vermenigvuldigd in zometeen in deel 2 van de quiz.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 De Turtles en dan Eleanor. We zijn terug bij uh, Rick van Middendorp uit Putten. 36 jaar, hij doet mee aan de Nationale Nieuws en Sportquiz. 140 punten, hoogste score, eerder deze week al neergezet. Uh, met factor 6 moet je er 24 goed hebben, maar liefst. Ah, ja. wel, Hij ja. begint zelf te lachen, maar uh, <laughs> wij hebben er nog alle vertrouwen in. Uh, zeker als mijn collega de antwoorden gaat voorzeggen, ja. dan uh, moet lekker. je maar eens dus opletten waar je uitkomt. Dat Do doe ik alleen maar op even dagen. <laughs> oh, ja. Goed, en we, we gaan het gewoon proberen. 90 seconden de tijd en uh, veel vragen: antwoord geven of pas zeggen. En de vraag moet helemaal worden uitgesteld. Daar komen ze. De nieuws- en sportquiz. Zuid-Korea heeft aangekondigd net als zijn buurland Japan te gaan jagen op welke dieren? Walvissen. Dat is goed. De man uit welke plaats is aangehouden nadat hij met een zelfgemaakt vliegtuig probeerde te vliegen? En schreef? Nee, Leeuwarden. In welk land is een hond die op zijn eigen houtje de trein had genomen dankzij Twitter herenigd met zijn baasje? Verenigde Staten. Ierland. Welk bedrijf heeft de... Wacht even, dit gaat niet goed. Op welke snelweg heeft de politie drie ontsnapte paarden van de weg gehaald? Ah, uh, Twee. A2 is goed. PVV-kamerlid Agema zou hebben voorgesteld om op welke locatie de kachel een paar graden lager te zetten. In de kamer? Een de gevangeniscel. Hoe heet het sportwagenmerk dat Volkswagen geheel overneemt? Borst. Goed. Advocate uh, Shanta Singh eist dat wat voor implantaten direct van de markt gehaald moeten worden? Borst. Is goed. Amerikaanse wetenschappers zijn erin geslaagd het DNA van een ongeboren baby te analyseren... door wat van een zwangere vrouw af te nemen. Pas bloed. Het Nederlands voetbalhelftal is naar de hoeveelste plek gezakt op de FIFA wereldhanglijst? Zesde. Achtste. Een van de oudste kernreactoren van welk land mag tien jaar langer open blijven dan was gepland? België. Dat is goed. Welke organisatie maakte bekend dat de Nederlandse mannen toch naar de Olympische Spelen mag? Uh, Nederland. NOC. Ja, ja. In welk wel land wordt meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen bij de presidentsverkiezingen herteld? Me Mexico. Dat is goed. Die zit uh, nog in de knal, dus die tellen we mee. Dan gaan we rekenen. Zes, zes zijn er goed, dus dat is uh, maal zes is 36. Dat valt tegen. Weinig sport. Ja, ja. U, u zat hier te hopen op allemaal wielrennenvragen. Ja. Nieuwrennen en sportvragen. <lacht> het is sportzomer. <lacht> ja. <lacht> maar het is de nieuws- en sportquiz. Oh, ja. ja, dat hebben ze me niet verteld. <lacht> Sorry. Ja, sorry. Um, 36 is, is niet voldoende dus om de eindoverwinning te pakken. Niet. Um, maar wel voor het normale prijspakket. Dus de kaarten voor beelden, geluid en het mooie boek. Van de collega's van andere tijden sport. Uh, dus daar moet je mee doen. Voor nu. Nou, uh, geen, geen probleem hoor. Goede reis terug naar Dank de Putten. Dank je wel. Dank je wel. Het Radio 1, het Tourmuseum. Ja, dat is mijn afdeling. Uh, de Tour van dit jaar heeft dus zijn eigen Tourmuseum... hier in de studio van Radio 1 Sportsroom. Maar dat gebeurt allemaal in samenwerking... met het Huis van de Wielersport in Oprichting. En vandaag komt er een nieuw artikel bij. En dat is een originele routekaart uit 1957. Kunt u ook zien op radio1.nl te volgen via de webcam. In um, 1957 had de Tour de France nog een uh, lengte van uh, 4630 kilometer. De ronde was ruim 1100 kilometer langer dan de editie van dit jaar. 3479 kilometer. Had u dat allemaal geweten? <laughs> Vraag ik even aan onze quizkandidaat. In 1957 was het jaar dat uh, Jacques Anquetil op dat moment 23 jaar oud voor het eerste de ronde won. Hij zou de Tour na deze overwinning nog vier keer op zijn naam schrijven. In 61, in 62, in 63 en in 64. Vandaag rijden de renners in de streek waar Anketiel vandaan komt. Sterker nog, gisteren waren ze, eindigden ze in Rouen, hè. dat is de, zijn geboorteplaats. De routekaart die we nu hier hebben is in de toekomst te zien in het huis van de Wielersport. Uh, ja, we willen graag weten, wat is er sinds de jaren 50 allemaal met de Tour gebeurd? En dat vraag jij aan mij. Ja, dat vraag ik ja, aan jou. Ja, Rio. alles. Jij ja, was, ja, was er toch bij toe, Ja. Maar... <laughs> Zo bedoelde ik het niet, hoor. Nee, maar inderdaad. Nee, maar als je even kijkt naar die oude toeren en je duikt in de, in de geschiedenis... Ja, dan zie je gewoon dat al, alles, alles anders is. De fietsen zijn anders geworden. Het schakelen is anders geworden. De manier waarop de renners verzorgd worden... en dat bedoel ik dan maar even zonder bij, uh, bijbedoeling... is uh, totaal anders geworden. Uh, de snelheid is anders geworden. Echt, alles is letterlijk anders dan die Tour uit die tijd. En ga dan nog maar eens even helemaal terug naar de beginjaren van de Tour... Begin in deze eeuw, ja, toen was het natuurlijk helemaal anders. Toen was het één groot avontuur van uh, stoere mannen op de fiets... met banden om de nek, mannen die zelf hun fietsen moesten repareren... en uh, soms uh, etappes reden tussen grote steden van 400-500 kilometer. Dat, dan praat je pas over een Tour. Ja, dat blijven natuurlijk altijd fantastische verhalen. Hè? En die blijven ook bijna altijd actueel. Je hoort ze elke Tour wel weer terug, hè? Ja. De, de, de, de legendarische, de heroïsche verhalen. En natuurlijk nu ook. Hè, we maken natuurlijk iedere tour weer maken we onze eigen helden. Een renner die, uh, zoals uh, een aantal jaren geleden... Kenny van Hummel, iedere keer net binnen de tijd binnenkomt... ja die wordt tot held gebombardeerd in de tour. Later dan wel weer tot slemiel door allerlei mensen... die daar dan toch weer aan gaan tornen. Maar het is inderdaad zo dat helden worden gemaakt. Maar vroeger ja, was het natuurlijk allemaal niet te zien op tv. Nee. Toen, ja, toen waren het echte helden. Maar zou je kunnen zeggen dat het toen zwaarder was? Hè? Omdat ze tegenwoordig met ja, lichte modellen interne fietsen uh, rijden, bijvoorbeeld? Nee, ik zou niet willen zeggen dat het zwaarder was. Het was anders, uh, want, want nu is het veel zwaarder... omdat het tempo natuurlijk veel hoger ligt. De belangen zijn veel groter. De verdiensten uh, die je bij een Tour kunt ophalen zijn veel groter. De druk op de renners wordt natuurlijk veel groter. Renners worden nu geleefd en in die tijd... ja. Natuurlijk, bij de finish waren er altijd wel veel mensen. En bij de start ook wel. Maar het was natuurlijk een hele andere wereld dan de wereld van tegenwoordig. Waarin we twitteren, waarin we echt, nou ja, alles, iedere scheet van een renner... meteen huppakee op het internet zetten. Ja, hoe is het eigenlijk met het gemiddelde waar de renners mee rijden? Is dat enorm ja. uh, omhoog gegaan? Ja, dat is enorm uh, omhoog gegaan. Ik dacht uh, even uit mijn hoofd dat het in die tijd uh, waar we nu over praten... die tourposter die, die, die jullie daar hebben van de jaren ja. 50... dat het uh, iets in de 30 km per uur was. Ja. 31 km per uur gemiddeld. Ja, klopt, en het ik heb... Uh, en ik heb heel eventjes het, het, het, het, het, het klassement van vandaag erbij gepakt. En dan heb je dus het klassement over de eerste dagen, bijna de eerste week van de Tour. En dan zie je dat er met een gemiddelde wordt gereden van 41 kilometer per uur, ruim. Uh, natuurlijk, we moeten de bergen nog in, dan gaat het tempo echt wel weer omlaag. Maar toch, uh, het geeft wel aan dat het tempo veel hoger is. En dat heeft dan alles ook weer te maken met het feit dat het materiaal veel sneller is geworden. Uh, dat de atleten, uh, de renners, veel atletischer zijn geworden. Veel, veel meer topsporters dan vroeger. Ja, en dan gaat het tempo natuurlijk omhoog. We gaan uh, later deze middag uh, bij jou controleren hoe hoog het tempo dan ligt. In de etappe van vandaag. Gio, dank je wel. Graag gedaan. Half twee geweest, hier is Dorald Meegers. Nog 37 bedrijven zijn niet q vrij, dat schrijft staatssecretaris Bleker aan de Tweede Kamer. Deze week bleek dat een bedrijf in Hilvaar is besmet. Bleker benadrukt dat nieuwe besmette bedrijven die hun dieren op tijd hebben ingeënt... maar een beperkt risico voor de gezondheid van omwonenden veroorzaken. Noord-Hollandse statenlid Monika Nunez is een tijd lang actief geweest op het Forum van Stormfront... een extreme rechtse groepering. Nunez is ex-PVV-statenlid en was tot vorige week lid van de partij van Hero Brinkman. Ze bevestigt dat ze actief was op stormfront, maar ontkent dat ze neonazistische sympathieën heeft. Ze zegt dat oude berichten van haar later zijn aangepast. De klokkenluidersorganisatie Wikileaks is onder de noemer de Syria Files... begonnen met het publiceren van meer dan 2 miljoen e-mails die verband houden met Syrië. Het zijn mails van de Syrische overheid, maar ook van bedrijven die zaken doen in Syrië. Wikileaks zegt dat de berichten vernederend zijn voor zowel het regime als de tegenstanders ervan. En de buschauffeurs in Den Haag gaan weer rijden. En dat doen ze na een gesprek met de HTM-directie. De chauffeurs zijn bang dat ze hun baan zullen verliezen... door de nieuwe aanbesteding in het openbaar vervoer. HTM zegt dat er een CAO ligt die hun baan de komende zeven jaar garandeert. zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Vielen op de A2 vanuit België naar Eindhoven... tussen Gronsveld en Maastricht, 4 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting België... Er staat voor knooppunt Europaplein inmiddels 6 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Verkeer richting Luik kan dan ook beter omrijden... vanaf knooppunt Kerensheide via Duitse Aken en het Belgische Eupen. Dan nog een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort, bij Rotterdam-Charloes. Er staat 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Mark Robin Visser is met zijn sportzomerbus op een plek van nationaal belang. Ja, Gio Lippens, het is uh, misschien wel weer het oude liedje. Ja? Een invul oefeningetje vandaag, of niet? En vooral gaan gokken hoe het is met de gesteldheid van Mark Cavendish. De wereldkampioen die gisteren hard en val kwam in de laatste drie kilometer van de etappe. De sprint dus. Achter het treintje van Lotto Belisol. De ploeg van André Greipel. Want daar ligt het gewoon aan. Iedereen wil dat wiel pakken van Greipel. En dan krijg je gedrang. Er werd gezegd dat Bernard Eisel de eerste fout zou hebben gemaakt. Hij heeft geprobeerd om het wiel er tussen te drukken. Eisel die rijdt voor Sky de ploeg van Mark Cavendish. Cavendish achter. En toen ging het hele zootje over mekaar. En ik moet er heel eerlijk zeggen, het is nu begonnen met regenen. En als ik de weg afkijk, zo in de richting van de laatste kilometer van de koers... dan denk ik toch wel dat we vandaag moeten gaan oppassen. Want het is een gevaarlijke aankomst. We reden hem zojuist met de auto hier naartoe. En dan zie je toch dat het draaien en keren is. Dat er wat verkeersdrempels, jawel, in de laatste kilometers liggen. Wat vervelende bochten. Het ligt er allemaal niet zo lekker bij. Dus hopen maar dat alles goed gaat straks. Voorlopig hebben we die kopgroep, die vier man. Ik zei het al, Oertas. Soen, Simon en Ladanyu, En ze krijgen de adem van het peloton. Want 4 minuten en 20 is het verschil na 33 kilometer koers. Elke dag van 10 uur s tot 11 uur s avonds. De Radio 1 Sportzomer van 2012.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 Hotte, Rick van Steenbergen, Stan Ockers, Elsie Jacobs, Yvonne Reinders, Rick van Looij, Marie Marie Gaillard, Benoni Beij, Jan Jansen, Eddie Merks, Katie Hagen, Harm Ottenbosch, Jean-Pierre Monserré, Nicole van der Vroeg, Heddy Kuijs, Poppa, Freddy Maarten, Gerrit Nevenman, Jan Raas, Petra de Bruin, Groene van de Jong, Johan Zoetenbelk, Davis, Dagers, Leontien van Moorsel, Johan Pisseel, Tom Bode en Marianne Vos. Wat een kampioenen! En het gaat door door het slijm.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 Dan Willem Roy en het groot wielrennerskoor. De beelden zijn te zien via onze zuid. radio 1nl Het is allemaal voor het goede doel, hè, Dion? Allemaal voor het goede doel. Ja. Artsen zonder grenzen. Kijk aan. Kampioenen, zo heet dat liedje. De Radio 1 Sportzomerbus. Die sportzomerbus was vanochtend in Schagen bij een folklore festival. Maar nu gaat Mark-Robin Visser uh, nog verder in de tijd. Mark-Robin, waar ben je? Wij gaan nou samen met z'n allen, ik neem jullie allemaal mee, nog veel verder uh, de tijd in. Ik ben verhuisd van Schagen naar een plaatsje onder Alkmaar, dat heet Helo. Ik sta hier in de brandende zon in een, ja, ik mag wel zeggen... een enorme zandbak ingeklemd door Moestuinen Van een tuinvereniging, denk ik zo. En uh, ja, als je hier zo staat, dan denk je, nou, we bevinden ons hier in het buitengebied. Maar als je dan teruggaat in de tijd, wat de mensen hier aan het doen zijn... dan kom je ineens hele bijzondere dingen tegen. En ik ga even aan Tijmen Moeske vragen wat hij allemaal al gevonden heeft. En allereerst, Tijmen, hoe ver zijn wij nu terug in de tijd? Uh, wij zijn uh, nu ongeveer ja, 1200 uh, jaar uh, terug in de tijd. En dan moet ik even rekenen. Uh, ja, zeg uh, 7e, 8e, 9e eeuw na Christus. In die periode bevinden we ons. Iets preciezer uh, kan je het nog niet zeggen? Nee, want uh, we weten wel al uh, dat, het, uh, dat het intensief bewoond is. En we hebben echt meerdere, uh, me meerdere boerderijen aangetroffen. Dus het is uh, ja, zeg, circa 300 jaar uh, achter elkaar uh, bewoond geweest. Het is hier gewoon bewoond geweest. En ja, je zegt... We hebben Boerderijen aangetroffen. Nou, ik kijk hier om me heen. Uh, ja, als leek zou ik hier echt geen spoor van terug kunnen vinden. Maar het gaat dan bijvoorbeeld om verkleuringen in de grond en uh, er wordt hier ook uh, hard gegraven. Er worden hier een soort dwarsdoorsneden van de grond gemaakt. En dat wordt vooral. Dat doe jij niet zelf? Nee, ik uh, ben uh, archeoloog bij uh, Diagon Uva BV en wij werken samen op dit project met de Universiteit van Amsterdam. Het AAC, dus uh, we hebben hier uh, ongeveer elf studenten uh, rondlopen... die het aan het leren zijn eigenlijk. Ja, dus je laat het vuile werk aan de stagiairs over? Ja, daar komt het eigenlijk ja. op neer. Ja. Ja, je hebt het heel goed bedacht. Uh, Nienke en Jet heb ik eventjes uh, meegenomen. Uh, Nienke is een bachelor. Ja, dat klopt. Uh, en hoe, hoe gaat het? Goed, ik ga in september met de onderzoeksmaster archeologie beginnen. En voorlopig moet je voor Tijmen uh, kuilen graven? Ja, maar dat is helemaal niet zo erg. Vertel eens wat jij al opgegraven hebt hier. Nou, heel veel kuilen. En ja. dan uh, vind je vooral ja, sporen van palen. Dus uh, als een huis een paal in de grond heeft gehad, dan zie je dat nog in de grond terug. Ja, wij zien hier een aantal kuilen. Uh, ik ga eventjes naar Nienke, of nee, sorry, naar, naar Jet. Jij bent al wat verder in je studie. Ja, dat klopt. Ja. Uh, vertel even, wat zien wij in die, in die kuilen hier voor ons? Uh, we zien voor ons hier kuilen uh, met insteekkou, Dus de... Um... Een paalkuil met een insteekkuil. Ja, een paal die kan je niet zomaar erin zetten. Nee. Je moet hem eerst een gat graven en één deel nemen ze dan verdiept in, de, in een gat. En dan kunnen ze hem zo daar schuin inzetten en dan recht. Dus oh, je je ja. moet ook nog een beetje bouwkundige zijn om ja, dit te doen. Aan... Ja, ja, absoluut. Uh, in dat je afzicht... moet weten hoe ze bouwden vroeger. Ja, ja, absoluut. En in dat opzicht zijn er gelukkig al heel wat onderzoeken naar gedaan. Ja. Uh, waardoor we dus. Uh... Niet meer, dat wiel niet meer uit hoeven te vinden. Zeg, en meneer de archeoloog, dan, heb je dus, dan zie je dus dat de palen in de grond zitten. En hoe, kom je dan tot, hoe weet je dan wat, de, wat dit is? Nou ja, nou, wat we hier zien, dat is eigenlijk nog niet helemaal duidelijk. Maar we oh. hebben uh, de vorige campagne iets van 18 uh, huisplatgronden gevonden. En die die uh, waren dus van hout uh, gebouwd. Maar dat hout, dat, dat rot weg. Dus ja. je ziet alleen een donkere verkleuring. En ja, we, uh, dit, uh, deze campagne... ...nog niet hele duidelijke uh, huisstructuren gevonden. En wat, waar we hier naar kijken is waarschijnlijk een bijgebouw. Dus dat heeft uh, als ja. functie gehad uh, een opslag uh, ja. Uh, ja, van graan of, uh, of, of hooi. Ja. Zoiets ja. Maar goed, je hebt ook alweer een put achterin ja. gevonden. Hè? Ja, nou, bij beide uh, boerderijen lagen ook waterputten. En de vorige van tien waterputten opgaven En hier liggen er ook nog vier. ...volgende week opgraven. En ja. Uh, ja dat wordt altijd wel spannend, want uh, daar heeft dus vaak het hout bewaard. Dus uh, de vorige campagne hebben we dus uh, een aantal hele mooie beschoeiingen met hergebruikt hout aangetroffen. En daarin uh, ja, konden we echt nog zien hoe de uh, ja, bepaalde constructie-elementen ja. uh, met pengatverbindingen en, uh, en, en dergelijke... Kan jij nou eens voor mij een omschrijving geven van hoe het er hier ooit uitgezien moet hebben... ...op deze kale vlakte tussen de moestuinen? Wat had je daar bijvoorbeeld die kant op... ...machine nou aan het graven is? Nou ja, daar, er lagen dus verschillende boerenerven naast elkaar met een omgreppeling. Dus uh, ze waren waarschijnlijk uh, ja, wel buren van elkaar. En, en we spreken dan over, over een, een boeren hier in Nijlo. Ja. En uh, ja, het unieke hiervan is dat, dat deze periode nog niet in deze regio is aangetroffen... Maar meer uh, rondom het Witte Kerkje, dus meer in het centrum. Ja. En hier zitten we meer in het, uh, ja, in het buitengebied eigenlijk. Maar je blijkt dus uh, ook de nederzetting hebben, uh, te hebben gelegen. En dat, dat, weet, dat wisten we dus allemaal helemaal niet? Nee, dat klopt. Dat wist ik en jij ook niet? Nee, niet precies. En wat hebben we hier dan nu aan? Vraag ik maar eens even aan de jongste stagiair hier... om dit allemaal te weten. Nou, hoe meer je weet, hoe beter ja? natuurlijk. Is dat zo? Ja, dat denk ik wel. Kan je niet ook gewoon dingen met rust? Is het ook niet goed om dingen met rust te laten? Nou, tegenwoordig wordt er wel steeds meer uh, in situ behouden. Dus, Wat zegt u? Uh, in situ behouden noemen yes. ze dat. Dat is in de grond behouden omdat... Ja, dit is één keer opgegraven en het is weg. En het is ons erfgoed. En als archeoloog zijnde wil je natuurlijk over twintig ja. jaar nog steeds iets op ja. te graven hebben. Dus zoveel mogelijk wordt er gekeken in bouwplannen om stukken te ontzien. Uh, waardoor de archeologie kan blijven liggen. En uh, nou ja... Dat gebeurt over het algemeen. Ja. Maar hier konden, konden ze er gewoon niet omheen. En dan moet je toch uh, het gaan redden. Ja. We konden er niet omheen. Uiteindelijk gaan hier woningen komen. Hè? Ja. En wat jullie dus nu doen, jullie doen dus nu die opgave. Maar dat wordt ook allemaal heel min minutieus in kaart gebracht. Zodat we er later nog eens naar kunnen kijken hoe dat was. Ja, wij tekenen alle sporen die we hier hebben aangetroffen op een groot tekenvel op. Ja. 1 op 50, schaal 1 op 50. En vervolgens uh, gaan we dat analyseren op kantoren. Dus er wordt nog eens gedigitaliseerd. Ja. En, uh... Je hebt nog een hele hoop te doen. Ja, we hebben nog zeker een hoop te doen. Uh... Je mag zeggen, jullie hebben er mooi weer bij. Smeer je wel goed in. Ja, doen we. Want het gaat hier hartstikke hard. Uh, heel erg interessant om uh, te zien. En we horen er vast nog meer over. Over die uh, nederzetting hier bij Heilo. Uit Heiloo. Ja, goedjes. Tot 11 uur. Sportdomme Radio 1. We're really happy. C'est bien. Zeg zometeen één dag nou, I got life, life van Nima, Nina Simone. Van Nina Simone. Dat zeg jij zometeen. Oké, okay, dat zeg ik. Doe maar. Nou, ik heb het gezegd. Prachtige afkondiging van de plaat is dit, of niet? In de Groove Finder remix. <laughs> op, uh, op Radio 1.nl staat elke dag een vraag die met uh, de tijd te maken heeft. Uh, tijd voor tijd, daar kun je een horloge mee winnen. Vraag voor vandaag, Gio, is hoe groot is de maximale voorsprong van de vluchters? Nou, geef maar eens een tip. Wat gaat het worden? Um... 7 minuut 28. 7 We 28. Ik ja. Dank u. hem. Op dit moment is hij trouwens 5 minuut 30. En uh, ze krijgen nog wel even de ruimte. Hoewel de ploeg van Lotto, de ploeg van André Greipel... inmiddels alweer op kop van het peloton is gaan rijden. En dat doen ze op een uh, droge weg nog steeds. Want uh, het is wel bewolkt op de plek waar ze op dit moment uh, rijden. Ze zijn minissueviel, zijn ze net uh, uitgereden. En nu reizen ze dan door La Neuve Grange. Maar goed, dat is allemaal nog op 40 kilometer, 41 kilometer... zo'n beetje van de start... In in Rouen. Maar heel langzaam komen ze dan in de richting van Picardie waar wij nu zitten. Dat noordelijke deel van Frankrijk waar ook Compiègne ligt. En dat soort steden. En daar ligt Saint-Quentin ook net onder Lille eigenlijk. Dan kunt die dan een klein beetje plaatsen. En hier regent het. En het regent niet zo'n beetje ook hoor. Ik zie aan de overkant allemaal mensen met paraplu's langs de kant van de weg staan. Jawel, ze staan er al. Arme mensen zou je bijna zeggen. Want zij willen graag natuurlijk straks die sprint zien. Ja, dan moet je er wat voor over hebben. Want straks staat het daar tien rijen dik. Zij staan in elk geval nog tegen het hek aan. Vier koplopers nog steeds. Urtasun, Gijzelink, Simon en Ladagnou. Ze hebben een voorsprong van 5 minuten en 30 seconden. En aan de achterkant van het peloton rijdt toch eigenlijk wel een beetje weer de vertrouwde namen die we de afgelopen tijden ook al vaker hebben gezien. Uh, Tony Martin rijdt daarbij. Luis Leon Sanchez. Dat zijn de mannen die in die eerste etappe gevallen zijn. Veel last hebben met name van hun pols. Je ziet het ook aan de braces die ze om die pols hebben. En zij rijden voortdurend aan de staart van het peloton. Voorlopig gaat het dus niet al te hard. En loopt die voorsprong heel, heel, langzaam een beetje op. En ik denk dus tot 7 minuten 28. Precies. <laughs> In Frankfurt is het bestuur van de Europese Centrale Bank bijeen om te besluiten over het belangrijkste rentepercentage van de bank. De financiële markten wachten in spanning af of de rente daalt of niet. Het besluit is zojuist bekendgemaakt. Peter van der Meerschout van de Economieredactie. Goedemiddag. -B -flits. Wat is er besloten? Er is besloten om het rentepercentage <laughs> met een kwart procentpunt naar beneden te brengen. Dus van 1% naar 0,75%. Het was al een klein beetje verwacht, maar we zitten nu wel eigenlijk op het. Uh, uh, Noem het even een diepterecord. Zo laag heeft de rente nog nooit gestaan. Dit was verwacht trouwens. De ECB gaat over het rentepeil in de eurozone. En die kijken naar de inflatie. Nou, de inflatie is laag en dan kan je ook wel de rente verlagen. Want wat je dan doet namelijk is eigenlijk Gent geld vrijmaken om te investeren. Geld vrijmaken dus voor banken om te lenen. Ook voor bedrijven om te lenen. Nou, dat kan dus nu. En dat heeft onze economie hier in de eurozone ook nodig. Moet de uh, president van de ECB hebben bedacht. Mario Draghi, maar dat gaan we om half drie horen... want dan geeft hij tekst een uitleg erover. Het gaat niet zo goed met de Duitse economie. De groei die vertraagt daar. Er is een recessie in Spanje en Italië. Die wordt ook heviger. Dus er was wel um, uh, wat hoop op een verlaging van de rente. Want dat maakt het allemaal wat makkelijker om geld uit te geven. Hoe hebben de markten gereageerd? Ja, nou, Dat zie je ook wel gelijk terug hier ook op, uh, op de beurzen. De beurzen die staan uh, licht in de plus. Overigens heeft de ECB ook bekendgemaakt... dat als banken geld willen neerzetten bij de Europese centrale Bank geld Wat ze overhouden op het einde van de dag... om dat de volgende dag weer te gaan gebruiken. Dat parkeren ze dan even. Dat kunnen ze nu gratis doen bij de ECB. En daar moesten ze eerst nog een lichte vergoeding voor betalen. Dat kunnen ze nu gratis doen. En ook dat is echt bedoeld om het onderlinge verkeer tussen de banken... om dat um, uh, te versoepelen. Omdat die banken wat meer vertrouwen ook in elkaar krijgen. Want die hebben nog last van wantrouwen onderling. Um, de markten die uh, uh, reageerden dus positief erbij. Het was ook al een klein beetje ingeprijsd. Eigenlijk was al in juni... Juni zo'n beetje gehint op een verlaging van de rente. Maar toen hebben ze het nog niet gedaan. Want Toen heeft Mario Draghi wel. En dat zijn allemaal van die bezweringsformules. En die moet die persconferenties altijd heel goed luisteren om te snappen wat er wordt gezegd, ga ik straks <lacht> om half drie ook doen. Uh, maar toen hebben ze in juni al gezegd dat het mogelijk zou kunnen zijn dat hij later in het jaar juli dus de rente heeft verlaagd. Heeft u nu gedaan? Iedereen blij. En hij gaat zo om half drie nadere uitleg geven. Dus dan, daarna spreken wij jou weer. weer wat wel een goed idee. De ECB Flits. Die voeren vanaf nu in. Peter van der Meerschout, dankjewel. Dan de tennis op Wimbledon. Zometeen beginnen daar de halve finales in. Het vrouwentoernooi, Marcella Mesker, is weer paraat natuurlijk. Marcella, we weten in elk geval dat uh, zeker één tennister... voor het eerst de finale van een Grand Slam gaat halen. Ja, dat klopt. Dat is de partij die dadelijk als eerste gaat beginnen. De partij tussen de Duitse Angelique Kerber... en tussen de Poolse agnieszka Radwanska. Um, een wedstrijd tussen ja, twee uh, nieuwe gezichten. Alhoewel Radwanska al lang meespeelt. Maar ja, die zitten nog steeds echt op hun grote doorbraak te wachten. door het uh, winnen van een Grand Slam. Nou, een van de twee kan in ieder geval voor het eerste finale uh, gaan uh, bereiken. Ja, Radwanska, dat is die speels. Die staat al heel lang in de top 5. Ze is nu de nummer 3 kan misschien zelfs de nummer 1 van de wereld worden als, als, als, als Azarenka verliest en als zij dan de finale haalt en dan wint van Serena Williams. Dus er, er staat nogal wat uh, uh, hindernissen op het spel daar, maar het zou kunnen. Um, ja, wat weten we van die Radwanska? Het is natuurlijk eigenlijk het federgewicht van de vrouwentennissers. Ze is bijvoorbeeld al uh, 12 kilo lichter dan haar Duitse tegenstandster Angelique Kerber. Um, ze heeft niet de power, niet in haar service, niet in haar slagen, maar ze heeft wel de slimheid in haar spel. Misschien wel de meest uh, tactische speelster uh, in het circuit. Maar Angelique Kerber, die Duitse, die linkshandig... Uh, houdt ook van ra lange rallies, is uh, net als Radwanska heel constant. Um, dus dit kan wel eens een hele lange partij gaan worden. Ze hebben ook vier keer tegen elkaar gespeeld. Vier keer hele lange drie setters. Dus ja, met het gewicht van deze halve finale erbij... Uh, de spanning, misschien uh, de emoties, de zenuwen die mee gaan spelen... kan dit uh, wel eens uh, een, een, een hele leuke, interessante en spannende wedstrijd worden... Wie het gaat winnen, geen idee. Maar uh, wel mooi dat het uh, twee nieuwe gezichten zijn. In die andere halve finale zullen de zenuwen wat minder groot zijn. Ja, dat is natuurlijk uh, de partij waar we het meest naar uitkijken, Serena Williams. Nou, dertienvoudig Grand Slam-winnares... waarvan vier keer hier op Wimbledon... tegen Victoria Azarenka uit Rusland. De huidige nummer twee van de wereld. Die bij winst in ieder geval al de nieuwe nummer één is. En als de Gadwanska dus verliest, dan wordt ze ook de nieuwe nummer één. Want Sharapova verloor vroeg in het toernooi. Die is uh, nummer één af in ieder geval. Nou ja... Uh, Serena Williams, het Servicekanon, wordt ze hier uh, tegenwoordig genoemd op Wimbledon. Ze heeft maar liefst in uh, haar uh, partijen 61 Aces geslagen. En die andere drie halve finalisten bij elkaar sloegen er met z'n drieën 37. Dus het geeft wel aan waar we uh, vandaag de punten vandaan zien komen bij Serena Williams. Ik zag haar zo even, even hier achter op baan 15 uh, trainen. Ik zat op het eerste rijtje nou, Drie, drie meter van de vandaan. En nou ja, ze lijkt echt als een speelster in topvorm. Serieus klaar voor deze ja, wedstrijd. Ja. Um, tegen Azarenka. De mooie tweede halve finale. Goed, maar we beginnen zometeen met Gerber, dus tegen Radwanska. <tied> Nieuws uit de koers, Gio Lippens. Slecht nieuws uit de koers voor Argos Shimano, want we krijgen zojuist de officiële bevestiging van de opgave van Marcel Kittel, de sprinter. Met wie Argos hier in de Tour dacht te kunnen gaan duelleren met Mark Cavendish. Eigenlijk misschien toch ook wel de reden dat deze ploeg in de Tour mocht rijden. Dus misschien is het wel meer een streep door de rekening van de organisatie van de Tour. Maar Marcel Kittel is afgestapt op kilometer 39 van deze etappe. Etappe nummer 5 tussen Rouen en Saint-Quentin. Eigenlijk al vanaf het begin ziek, ja. zwak en misselijk. Hè, en en dan is gelijk de hele de tactiek van die ploeg ligt al op zijn gat. Nu ja. die kit al weg is. Nou ja. Tom, dan Velers, kan je Tom Velers mag ja. nu, mocht hij al, maar kan nu zeker. De ploegleider mag klagen. Iedereen mag klagen eigenlijk. <laughs> ja. de organisatie, Kitten iedereen kan klagen. Gewoon bij de klaaglijn. <laughs> dus uh, nee vandaag ook weer gewoon uh, op het vertrouwde tijdstip. Zo uh, vanaf over één minuutje tussen twee en een half drie. Uh, op 0800-1101 zitten we er weer klaar voor. Nou... Fijn. Met een goed gemoed. Dus ja, ik zit kom even te op op de ik nog iets kan bedenken. Hebben jullie op die vraag al van gisteren? Want ja, oh, ja. ja, ja dat, dat gaan wij vrijdag. Morgen gaat die mevrouw terugbellen, want die vroeg hoe laat we thuis waren. Ik heb gezegd rond twee, dus dan belt ze <laughs> terug. En dan krijgt ze het antwoord te horen. Oké, okay. goed. Nou, want dat is ook mooi. Je kan dus <laughs> vragen stellen en Tom zoekt dat ook allemaal nog uit. En zo. Dat is een soort extra service van de Radio 1 Sports over. <laughs> we zitten in de vijfde etappe in de tour. Die finisht vanmiddag in uh, Saint-Quentin, moet je zeggen. Ja. Uh, Saint-Quentin eigenlijk een beetje. Dus niet Saint-Quentin, want dat is... Dat is die gevangenis. Um, de renners uh, ja, die hebben een vlakke rit voor de boeg. En dan weet je het wel. Een groepje van vier is weg. Vijf en een half minuut voorsprong op het peloton. En dat groepje bestaat uit Urta-Zoen, Gijsselink, Simo en Landa Nieuw. En in het volgende uur ook uh, Angelique Kerber tegen mevrouw Radwanska uit Polen op Wimbledon. De eerste halve finale bij de vrouwen. Tot zo. Deze week, iedere nacht van twaalf tot half twee... Zomernachten, anderhalf uur lang live radio, zonder onderbreking, zonder vragen, zonder presentator, maar met het eigen verhaal en de muziekkeuze van één hoofdpersoon. Zomernachten, vanavond van twaalf tot half twee met als gastheer Maarten van Roosendaal, zanger, liedkunstenaar en theatermaker. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.